Goedenavond, ik ben Sit van der Linden en dit is het nieuws van NOS op 3. Jongeren willen knallen tegen het vuurwerkverbod. Op onder meer Snapchat en Telegram gaan berichten rond van jongeren... die oproepen om samen zoveel mogelijk vuurwerk af te steken... om zo te protesteren tegen het verbod. Ook in Hendrik-Ido Ambacht verwachten ze morgenavond een protest... vertelt de burgemeester tegen Hart van Nederland. Alle munitie, alle vuurwerk mee te nemen en chaos te veroorzaken... dat is de oproep van bepaalde jongelui, groepen jongelui... En daar zit dus een landelijk protest achter. Dierenorganisaties roepen op om morgen je huisdieren binnen te houden. En buurtbewoners maken zich zorgen. Nou ja, kijk, het is geen vuurwerk meer. Het zijn gewoon uh, bommen die er afgegooid worden. Het is al een tijdje aan de gang. In Arnhem is een man op straat doodgeschoten, gebeurde in het centrum van de stad. Agenten vonden de man zwaar gewond in zijn auto. Er is nog geprobeerd hem te reanimeren, maar daarvoor was het al te laat. Waarom de man werd neergeschoten is niet duidelijk. De politie doet nog onderzoek. Er is ook nog niemand opgepakt. De pont over het ei in Amsterdam is vanavond tegen een schip gebotst. Op foto's is te zien hoe de ramen van de pont helemaal naar binnen geslagen zijn. Vier mensen zijn gewond geraakt, twee daarvan moesten naar het ziekenhuis. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet duidelijk. Voor aardappelboeren zijn het zware tijden. Want sinds de coronaregels zo streng zijn, wordt er nauwelijks friet gegeten. Als iedereen een bakje friet eet en een, uh, een grote wedstrijd, Ajax bijvoorbeeld of PSV, uh, is het misschien wel 10 ton friet. En 10 ton friet is uh, bijna één vrachtwagen vol aardappelen. Ja, zijn aardappelen leveren nog maar een paar centen per kilo op. De frietfabrieken verliezen ook omzet, maar zijn niet van plan om de boeren af te knijpen. Want na corona hebben ze de aardappelboeren weer hard nodig. Als wij wat terug zouden gaan brengen dan zijn het niet gelijk met 30, 40 procent. Wij kijken daarom naar die langere termijn. En we verwachten ook dat in de tweede helft van volgend jaar de zaak gaat normaliseren. Ja, dan hopen ze dat we, net als voor corona, elk jaar weer meer friet gaan eten. Het weer nog, het koelt af tot een graad of drie. Vannacht langzaam iets meer wind en ook hier en daar regen. Morgen meestal droog en bewolkt bij zo'n 10 graden. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM met nu it. Jawel, je hebt het uh, weer overleefd. En nou, een uur lang, non-stop in de mix. DJ Dion, zit die achter zijn Playstation. Oh nee, DJ JK gewoon lekker achter de dek. Ga ervoor zitten, ga ervoor dansen. Blijf er gezellig bij. And the DJ cuts out the line Home. Deep, deep, where the sun don't shine is a place. Met in mix DJ KK. Yo. Sluiten van de See It Sessions. Oh, wat is hier lekker. Wat is hier aan het beuken, DJ JK. Ik bedank jullie gelijktijdig voor twee uur lang See It Sessions. Volgende week vrijdag, 9 uur sharp, zijn we weer bij jullie. Met Zandvoort's dansvloer. Maak er een mooi weekend van. Dat doen wij zeker.